Gemeente, na de prediking zingen we psalm 35 vers 1 als antwoord. Daarop twist met mijn twisters hemelheer en wat er verder volgt. Psalm 35 vers 1. Gemeente, wij... We zijn met elkaar een week van voorbereiding ingegaan op de viering van het Heilig Avondmaal Dat de Heer ons komende zondag geeft, wil geven. En wees eerlijk, dat raakt ons op een of andere manier allemaal. U hebt misschien kerkblad opgeslagen en het ook gezien, zondag 10 juni, voorbereiding op het Heilig Avondmaal. En misschien schrok u daarvan. Is het weer zover? Ja, het is zover. Immers het avondmaal, dat roept toch bij menig een de nodige vragen op. Worsteling ook, spanningen ook. En misschien is het voor een andere lang een uitgemaakte zaak. Natuurlijk ga ik aan het heilige avondmaal. Het is toch een instelling van de Heer Jezus Christus. Hij heeft het toch gezegd. Doe dat tot mijn gedachtenis. Nou, dan zal dat op een of andere manier wel goed voor me zijn. En weer een ander denkt: Nee, ik ga niet aan het Heilige Avondmaal. Want en misschien onze jongens en meisjes, toen jullie dat vanmorgen hoorden, misschien dacht je wel zo bij jezelf: Nou, dat wordt dan volgende week weer een lange zit Avondmaalsdienst, hoewel. En dat hoop ik natuurlijk ook van harte. Misschien zijn er ook jongens en meisjes in de kerk die, die, ja, die daar naar uitzien, hoewel je nog niet aan het Heilige Avondmaal. Mag omdat je nog geen beleidenis hebt gedaan. Maar omdat de Heer Jezus hier van binnen een plekje heeft. En u, u verlangt vurig naar de gemeenschap. Met de Heer aan zijn tafel. Een groot geschenk is dat. Wat een wonder dat de Heer telkens zondaren nodigt om bij hem te komen aan zijn tafel vindt u niet. Maar ja, hoe kunnen we nou ons het beste voorbereiden om met zegen het avondmaal te gebruiken? U hoort hoe ik het zeg, met zegen. Nou, daarom hebben we ook vooraf het formulier gelezen, dat geeft een aantal vingerwijzingen. We kunnen ons het beste voorbereiden door onszelf voor Gods aangezicht te onderzoeken of wij in het geloof zijn, ja of nee. Dat is cruciaal. Of wij vanwege onze zonden een afkeer hebben van onszelf en toch vertrouwen dat deze om Christus wil vergeven zijn. En laten we dat ook van de week in bijzonder bij onszelf eens nagaan. Ja, daar komt het op neer en daar komt het ook op aan of wij de Heer Jezus lief hebben met heel ons bestaan. U hoort wel, dat zijn diepe dingen. Ja, zegt u dat wel. En deze diepe, ding, deze diepe dingen spitst het hooglied toe op de liefde. Immers, de liefde is in de verhouding met de Heer een heel aangelegen punt. En vandaag ligt het boekje Hooglied voor ons. En dat boekje draagt als titel: Het hooglied van Salomo, letterlijk vertaald het lied der liederen. Jongens en meisjes, dat is zeg maar het mooiste, het beste, het heerlijkste lied wat er is. Waarvan dan? Nou, wel van alle andere liederen die Salomo heeft gemaakt. En deze hoogbegaafde vorst die heeft heel wat liederen gedicht. Hij heeft ook bundels spreuken nagelaten, maar ook bundels met liederen. Wel nu, van heel die uitgebreide liederenschat treffen we hier het Lied der Liederen aan, ofwel het hoogste lied uit zijn hele verzameling. En het hooglied, dat weet u denk ik wel, dat is een Oosters bruidlofslied. Een lied waarin bruid en bruidegom zingen over de liefde. Ja, maar het is meer dan een lied waarin in beeldrijke taal de liefde tussen bruid en bruidegom wordt bezongen. Immers, Salomo die werd ook geleid door de geest van Christus. En bovendien hoort ook dit geschriftje, het hooglied, bij de schriften die van Christus getuigen. En in geestelijke zin mag ik dan zeggen dat het gaat over de verhouding tussen God en zijn volk, nieuwtestamentisch, over Christus en zijn bruidsgemeente. En daarom kan dit boekje ons goed dienen bij de voorbereiding, maar ook bij de bediening en de dankzegging op het Heiligavondmaal. En deze gedachte... Die wordt ook door de geschiedenis onderstreept, want u moet weten dat het hooglied door de Joden al eeuwenlang op Pascha werd gereciteerd, het feest van de uittocht uit Egypte naar het beloofde land. En wij weten ook dat onze Heer Jezus Christus dit Pascha heeft vervuld en verheven tot het heilig avondmaal, dat spreekt, ja van, van zijn verlossende liefde voor zondige mensen. En daarbij moeten we ook luisteren naar het getuigenis wat de apostel Paulus ons heeft nagelaten. En die heeft het in Efeze 5 over de liefde van Christus tot zijn gemeente. En ook die andere verhoudingen die daarbij horen. Ik zei al, en dat is wel een kernzinnetje, dat het hooglied de verhouding tussen de Here en zijn kinderen toespitst op de liefde. De liefde is in de verhouding tot de Heer een heel aangelegen ding. En, en de Heer die vraagt ook vanmorgen in de verkondiging speciaal aan u, jou en mij. Zeg mij nou eens, heb je mij nou lief? Kun je mij nou nog missen? Opdat wij zullen zeggen voor het eerst of weer opnieuw, Heer u weet alle dingen... U weet hoe het ligt hier van binnen. U weet dat ik uw lief heb. U weet toch dat ik u als het erop aankomt niet meer kan missen. U weet toch dat ik met alle draden van mijn bestaan aan u ben verbonden. Dat ik niet los van u ben. U bent het toch zelf heren die die liefde in mijn hart heeft gelegd. En heren die liefde die is toch tastbaar in het heilig avondmaal. Dat u de panden van brood en wijn letterlijk in mijn handen legt. Kom gemeente, wij gaan samen luisteren naar het lied van de bruid. Want ze zingt op zuivere toon. Het verlangen om, om, om samen te zijn met haar bruidegom. Kijkt u nog eens een keer naar de versen 2 tot en met 4. En staat mij dan toe vanmorgen dat ik dat nou eens nog een keer zeg, maar dan met eigen woorden. Kijkt u maar mee. Heerlijk. Zingt die bruid, als ik hem, mijn bruidegom, straks weer zie. Dan overstelt hij me vast weer met kussen en die proef ik nog liever dan wijn. Want hoe blij die je ook kan maken en hoe zoet die kan smaken, jouw liefkozingen vind ik nog lekkerder dan de zoetste wijn. O bruidegom, wat ruikt je lekker en je naam klinkt me als muziek in de oren. Geen wonder dat alle meisjes verliefd op je zijn. Maar mij heb je uitgekozen. Trek me daarom mee achter je aan. Kom, snel. Dan brengt de koning me naar zijn privévertrekken. Wat zal ik blij zijn en van je genieten. En je liefkozingen zoeter noemen dan wijn. Ja, ze hebben gelijk. Dat ze je allemaal zo graag mogen. U hoort wel hoe diep het verlangen is van dit meisje naar haar bruidegom. Ze verlangt naar zijn liefde, naar zijn belangstelling, naar zijn zorg, naar zijn ontferming. Want alleen zijn nabijheid, en dat is het, maakt haar leven tot een feest. En gemeente, zo is het toch ook in geestelijk opzicht met de bruid van Christus. Alleen zijn nabijheid maakt toch je leven tot het feest. Gaat de Heere weg, dan blijft er toch alleen maar donkerheid en duisternis achter. En daarom bidt deze bruid, trek mij, het is een gebed. Trek mij naar u toe, bruidegom. Zo bidt de gelovige, trek mij, Heer Jezus, naar u toe. En gemeente, dan moet u ook weten, dat dit een gebed is met een achtergrond. Dit gebed is niet uit de lucht komen vallen. Want die bruid, die heeft al eerder kennis gemaakt met, met, met de bruidegom. Ze heeft al eerder zijn liefde geproefd, zijn gezicht gezien, zijn hart de klop gehoord. Bruid en bruidelgom, dat wil ik ermee zeggen, zijn geen vreemden voor elkaar. Ze hebben wat met elkaar, want anders, dan bid je niet, trek mij. Nee, dat slaat ook nergens op. Elke keer als ze hem zag, werd haar hart geraakt. En daarom verlangt ze naar een hernieuwde ontmoeting. Ja gemeente, zo voelt toch ook een knul die stapel is op zijn meisje. Elke ontmoeting vraagt toch om een nieuwe ontmoeting. En dat verlangen om bij elkaar te zijn, dat wordt toch steeds sterker. Veronderstel dat het anders zou zijn dan. Dan is het niet in de haak in je relatie. Zo is het ook in geestelijk opzicht. Elke ontmoeting met de Heere en met de Heere Jezus vraagt om een nieuwe. Ja toch? En daarom bidt hier de bruid, trek mij naar u toe. Ze verlangt dus naar een nieuwe ontmoeting. Ze verlangt naar, naar verdieping. Om, om hem hoe langer hoe meer te leren kennen in zijn liefde. Ja, en ook in zijn genade. Zeker de ene keer meer, de andere keer minder, maar dat verlangen, dat is er in haar hart. Gemeente, mag ik u vragen, herkent u dat bij uzelf? Herken jij dat? Ik wil er ook een beetje mee, mee aangeven, bent u de bruidegom ook wel eens kwijt? Bent u hem misschien nu kwijt? Nou wie de bruidegom kwijt is, dan nou kunnen we dit ervan zeggen, dan is die in je leven geweest, want anders kun je hem niet kwijt zijn. En dan kun je ook niet naar hem verlangen. Gaat uw hart uit naar zijn, naar zijn liefde, naar zijn genade. Wat dominee, ook naar zijn genade, waarom zegt u dat er nou bij? Nou, dit gebed, dat is een gebed met een volgeschiedenis, zei ik al. Dit gebed, dat is een vervolg op wat de bruidegom haar eerst heeft gegeven. Immers die uitnemende liefde van de bruidegom tot de bruid, die gaat aan haar gebed vooraf. Want die liefde van de bruidegom, die wordt al bezongen voorafgaand aan het woord, trek mij, wij zullen u nalopen. En dat is tot beschaming van de bruid en ook voor allen die de bruidegom Jezus Christus kennen. Zijn uitnemende liefde, en pik dat goed op, is er altijd als eerste. De Heer die zegt het op een andere plaats in de schrift. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Daarom heb ik je getrokken in mijn verbondstrouw. De Heere die is al lang aan haar aan het trekken. Voor zij haar handen vouwt en bidt trek mij o bruidegom. Dat gebed van de bruid dat bevestigt dus de liefde van de Heere die, die ons al een eeuwigheid voor is. God zocht, vond en trok ons als eerste. Niet vergeten hoor. Zo is het toch begonnen in uw in jouw leven. Of bij u nog niet? Oh? Ja, gemeente als de Heer ons zoekt en als de Heer ons vindt, waar vindt Hij ons dan? Weet u dat nog? Waar vindt Hij ons anders? dan in onze schuld en zonde, in onze vijandschap en verlorenheid. Ja toch, dat komt er toch niet vreemd voor? Nee, ik kan het ook zo zeggen, wij hadden geen oogje op hem. Maar hij op ons. Hoe trekt de Heer dan? Trekt hij met geweld... Nee gemeente, als de Heer je bij je zonde vandaan gaat halen, als hij je weg gaat halen uit je verlorenheid en uit je vijandschap, dan doet hij dat altijd in de liefde. Echte liefde, dat weet u toch wel, die is niet dwingend van aard. Echte liefde probeert je mee te nemen, probeert je te verlokken, probeert je te verleiden. Echte liefde probeert je hart te stelen. Het is bij echte liefde toch graag of helemaal niet. Nou, gemeente, zo is bij de Here ook. De Here die werkt niet door kracht nog geweld. Hij kan het wel. Hij kan het wel. En hij doet het ook wel eens een keertje. Als je denkt aan, aan, aan, aan hoe de Heere Saulus heeft gearresteerd op zijn levensweg. Maar in de regel zoekt en vindt en trekt de Here in de liefde. En weet u wanneer de Here dat doet? Nou... Nu, onder de preek, in de prediking vouwt hij zijn zondaarsliefde open, voor u, voor jou, voor mij. Die liefde van hem, die wil hij kwijt. Heel liefdevol komt hij naar u toe, ook heel diep, maar niet soft hoor. Nee, niet soft, want hij verovert harten die gesloten zijn. Tegelijk krachtig dus. Hij probeert je hart te veroveren. En vraag me nou niet om dat geheim van morgen uit te leggen. Dat kan ik niet. Maar het gebeurt. Voor je het weet, ben je je hart aan hem kwijt. Dat overkomt je. Ja toch. Vraag niet aan een jongen, vraag niet aan een meisje hoe dat komt dat ze de ogen niet van elkaar kunnen afhouden. Dan moet je geen microfoon onder de neus stoppen. Want dat geheim van liefde en het geheim van de wederliefde dat laat zich niet verklaren. Dat moet je nou echt ervaren. Maar als de liefde van Christus in je hart wordt uitgestort, als hij je naar zich toetrekt, ja dan leert hij je ook bidden... Trek me, Heer. Trek mij. We mogen ook vertalen: trek mij achter u mee. Waarom bidt de bruid dat? Nou, daar heeft ze ook haar redenen voor. Daar zijn twee redenen voor. Een Kijk eens gemeente, wie door de Heer is getrokken, die verlangt die verlangt naar bevestiging van zijn liefde. Die verlangt naar vertieping in de kennis van Christus. Die verlangt ook telkens weer naar de reiniging van zijn zonden. Die verlangt om verder geleid te worden op de weg met de Heer. Toch? In de verkeringstijd, dan zeggen stelletjes dat ze veel van elkaar houden. Maar dat houdt toch op je trouwdag niet op? Het huwelijk, dat vraagt toch om bevestiging, om verdieping? Echte liefde, dat vraagt toch steeds naar meer? Zeker, je weet wat je aan elkaar hebt. Maar toch, wat vader een warmte door je heen. als je man, je vrouw tegen je zegt: wat hou ik toch veel van je? veel. En als dan een van beiden wegvalt, wordt juist op dat punt het gemis zo pijnlijk gevoeld. Omdat niemand die plek kan innemen. Die liefde van man tot vrouw en andersom, die is onvervangbaar. En dan is er nog een reden waarom, dat, uh, waarom die bruid betrekt mij. Kijk, wie pas getrouwd is, die zegt toch niet, nou zijn we er hoor. Nee, dan begint het pas in het huwelijksleven. Iemand die vergeleek het huwelijk eens een keer met een woning die nog ingericht moest worden, moet worden. Ik vond dat een mooi voorbeeld. Je huis inrichten, nou, het doe je wel even over. Het is niet zomaar naar je zin. Dat is de tweede reden waarom die bruidbid trekt mij achter u mee. Want kijk eens, als je getrokken bent vanuit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Als je tot geloof komt, ben je nog niet klaar. Dan begint het pas, het leven met de Heer. En dan nog eens wat, vergeet dan niet dat er vele verleiders en verlokkers zijn die je proberen bij die om weg te houden. Nee gemeente, als de Heer in je leven komt en ik hoop dat u dat herkent, dan is het geloof niet iets voor onder de koffie. De bruid die strijdt de strijd van het geloof en Paulus noem, noemt dat nota bene een goede strijd. De bruid ja, die heeft vijanden, noem ze maar gerust doodsvijanden, die het leven met de om in de war willen sturen. Kent u ze? De duivel, de wereld en niet te vergeten je eigen, je eigen vlees, je eigen ik, die houdt niet op om je aan te vechten. Of herkent u dat niet? De duivel die, die probeert een kind van God het zo moeilijk mogelijk te maken, die stelt alles in het werk om een wicht te drijven tussen de Heer en je hart, zeker in een week van voorbereiding zal die niet stilzitten en soms doet de duivel dat heel hardhandig door te zeggen jij een kind van God Hou toch op verbeeld je maar niks je kent niks met het, van het leven met de Here, want je houdt er nog andere liefdes op na je leidt zelfs een dubbel leven nee vroeger toen waren er nog eens mensen die konden wat vertellen hoe dat leven met de Here was maar dat hoor je vandaag niet meer en zo probeert de duivel de liefde die de Heer in je hart heeft gelegd tot hem te doven. Hij probeert je ook mee te zuigen met andere mensen en je tot uitspraken te verleiden over Gods leiding met deze wereld, Gods leiding in je leven, uitspraken je te laten doen die niet bijbels zijn. Hij probeert ook twijfel te zaaien ten aanzien van God en zijn woord. Hij vindt het geweldig trouwens ook gemeente als wij vandaag de dag zo druk zijn en dan ook zo moe dat we amper tijd hebben om dat woord van God te lezen laat staan te onderzoeken. En als je ertoe komt dan probeer daar altijd mee weer die stille overdenking te blokkeren zodat het woord niet kan doorwerken in je hoofd en in je hart. Herkent u dat? probeert de relatie met de heren in de war te sturen... zodat het contact met hem van lieverlee steeds minder wordt. Ik bedoel het gebed. Ja, je doet het nog wel, maar... En dan de wereld, die, die blaast ook haar partijtje mee. Ze trekt aan ons en laat je zien dat, het, dat een leven met, zonder de heren ook prima verloopt. Ze geeft je bezit, ze geeft je redelijke welvaart, voorspoed, geluk... En heel subtiel probeert ook de media je gedachten en je hart te beïnvloeden. Zet alles in het werk om je wijs te maken dat God niet bestaat bijvoorbeeld. En daarbij, dat is de laatste je eigen ik, dat is de grootste vijand. Wat gaat je hart toch graag met de boze opstap, vind je niet? Hoe vaak geven wij niet toe aan onze verlangens, aan onze hartstochten, aan het leven hier en nu? Of herkent u dat niet? En voor je het weet ben je in een fuik gevangen en je raakt steeds verder in die fuik. En wat voel je je daar ook ongelukkig hè? Omdat je weet dat het anders is geweest. Omdat je andere tijden hebt gekend in je leven. Die tijd van de eerste liefde weet u het nog. Wat leefde je toen teer. Wat leefde je toen afhankelijk. Wat lag alles ook heel teer. En vaak verzucht je het moet anders. Het roer moet om in mijn leven. Maar voor het zover komt. Dan wordt er eerst nog koorts achter gezocht naar een zondebok. Naar je man, je vrouw. Je kind, je kinderen, de gemeente, de kerkraad, de domein, ga zo maar door. Totdat de Heilige Geest in die fuik waarin je gevangen bent, je het gebed in je binnenste geeft: Trek mij naar u toe, heren. Verlos mij uit de nood en red door uw naam een leven. Trek mij, dat betekent, heren, kom alsjeblieft terug. Want zonder u, dat is ook geen leven. En gemeente, dat klopt ook, dat is ook geen leven. Dan wordt het gebed uit Psalm 63 levend gemaakt. Herkent u dat voorwaar? Ik heb u in het heiligdom aanschouwd. Daarbij dat altaar, waar het bloed der verzoening droopt. Och, werd ik daarheen teruggeleid. Heren, geef me toch terug de vreugde die daar is bij u. O God, verlos mij uit de macht van de boze van de wereld en verlos me zeker van mezelf. Waarom bidt die bruid dat? Waarom bidt Gods kind dat? Dat is hierom omdat je vanuit jezelf die knop niet kunt omkrijgen. Of lukt u dat wel? Ze heeft er zo'n last van dat ze tegen die liefde van de bruidegom zondigt. Immers, zijn liefde is zo kostbaar. Zonder hem heeft ze geen vrede, geen blijdschap, geen troost. Zonder hem is ze diep, diep ongelukkig. Kijk, iemand die nog nooit de liefde van God en de liefde van de Heer Jezus Christus heeft geproefd in zijn leven, die zit daar ook niet mee. Dat is ook tegelijkertijd het onderscheidende in de prediking. Die zit daar niet mee. Maar wie de Heere in zijn leven heeft ontmoet... die heeft daar zo'n verdriet van. Van zijn zonden en van zijn ongeloof... en van zijn gemakzucht en van zijn lauwheid... en van zijn ingezonkenheid. Ja, toch? Wat een wonder als de Heilige Geest die dan opnieuw bepaalt... bij het gebed van de bruid, trek mij achter u mee... Trek me toch naar u toe. Wat een wonder ook. Als de Heer dat gebed verhoort. Wat een wonder als de geest die bepaalt bij de woorden van de Heer Jezus. En zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn. Zal ik ze allen tot mij trekken. En dat heeft de Heer Jezus gezegd. Met het oog op het kruis. En daar sta je dan in één keer met een bond gezelschap. Met Johannes en met de moeder van de Heer Jezus en met Jozef van Arimethea en met de moordenaar aan het kruis. Allemaal verschillende mensen, allemaal hetzelfde nodig, maar ook allemaal getrokken tot die heuvel Golgotha. Dat ze allemaal het bloed van de verzoening nodig hebben. Om aan de voet van het kruis te ervaren hoe krachtig dat bloed is van de Heer Jezus. Die eens en steeds al je zonden bedekt. Zodat ze voor God niet meer te zien zijn. Dat te geloven. Weer opnieuw. Wat geeft dat een diepe vrede in je hart? Ja, gemeente, dat gebed trekt mij naar u toe. Dat is door de kerk der eeuwen vooral verbonden aan de viering van het heilig avondmaal. Ook en juist in het gebruiken van het sacrament tot zijn gedachtenis. Ik zei het al in het begin van de preek. Heere Jezus, bidden Gods kinderen: trek ons naar uw sacrament. Want in het avondmaal, dan wordt uw liefde zichtbaar in eenvoudige tekenen van brood en wijn. En nou goed begrijpen. Dat offer van de Heer Jezus, dat wordt in het avondmaal niet herhaald. Maar de gekruisigde is wel aanwezig door zijn Heilige Geest en zo trekt Hij zich tot ons. Hoe trekt Hij dan? Nou, niet door het teken zonder meer. Want kijk eens als de schaal met brood rondgaat en als de beker wordt gedeeld en er wordt niks gezegd. Dan is er nog geen sprake van vanavondmaal vieren. Wat wil u daarmee zeggen, dominee? Dit wil ik ermee zeggen. Let liever op het woord. Wat gesproken wordt. Ook volgende week bij de viering. Dat woord van de Heer Jezus. Dat zegt ons immers wat dat teken betekent: Namelijk: Dit is mijn lichaam voor u. Dit is mijn brood voor u. Als Christus ons trekt en wij zijn woorden in geloof horen, dan zien wij de zaligmaker voor ons. En daarom, zie nou ook nu en ook van de week niet op jezelf. Maar zie op de Heer Jezus Christus en luister wat Hij u zegt. En wat zegt Hij? Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken in mijn verbondstrouw. Dat woord dat vraagt van u en van mij voor het eerst of opnieuw instemming. Geloof vertrouwen Hoe het dan met onze zonde zit. Ja Gemeente, daar worden wij bij vandaan gehaald. Daar staat de naam van onze bruidegom, Jezus garant voor. Want daar staat, hij zal zijn volk zalig maken van de meeste zonden. Nee, dat staat er niet. Hij zal zijn volk zalig maken van een paar zonden. Nee, dat staat er niet. Hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. En onze grote man, de Heer Jezus Christus, die zegt het tegen de duivel. Ik houd mijn schapen vast en niemand zal ze uit mijn hand rukken. En de bezwaren van ons godsdienstig verstand, dat ons aan het rekenen zet of wij wel waardige gasten zijn. Ook die bezwaren moeten het verliezen van de liefde van Christus. De Heer Jezus die weet het wel. Hoe moeilijk je het vaak hebt met het avondmaal. Maar hoor dan zijn stem vanmorgen. Wat je doet. Doe één ding. Kom bij mij. En ik zal je rust geven. Om bij mij op adem te komen. Vertrouw je aan mij toe. Gemeente, waar u van de week aan twijfelt. Waar jij aan twijfelt. Twijfel niet aan Jezus. En aan zijn naam. Die is op alles berekend. Trek mij. Wij zullen u nalopen. Ziet u dat staan? Mogen ook vertalen. Wij zullen ons haasten. Ja daar is haast bij. Als u ons trekt is daar haast bij. En daar komen ze gemeente om alle zonden en zorgen te werpen op het lam. En dan valt het ineens op dat er ineens sprake is van meervoud. Trek mij wijzelen. Hoe dat kan, nou heel eenvoudig, dat slaat me op de gemeenschap der heiligen. Want dat mag ik toch ook wel zeggen vanmorgen: wie Jezus volgt, volgt hem niet in zijn eentje, die loopt ook niet alleen. Ieder die persoonlijk bidt, trekt mij. Die voegt zich bij de gelovigen van alle tijden en plaatsen. Binnen de gemeenschap van de kerk bidden wij, trek mij. Wij kunnen niet anders. En we willen niet anders. Dan alleen onze bruidegom volgen. Hij gaat voorop. Want hij is onze voorloper. Laten we zo gemeente van de week ziende op hem, zingend en biddend met de bruid toeleven naar komende zondag. Amen.